Het weer, vanavond trekt de wind aan en vallen er enkele buien. Op morgen eerst nog buien, later rustiger en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zo, en dat was hij dan. Ik wist het. Elias van Hees. En ik zou zeggen allemaal welkom en een hele goede middag. Wij gaan uh, lekker naar uh, Monique Smit. En zij hebben het over Als je verliefd op een jongen bent. Als je verliefd op een jongen bent. Dat was het dan, Monique Smit. En uh, ja, als je verliefd op een jongen bent. Even hey, kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan uh, gewoon lekker... Oh ja, dan moet je wel wat, uh, wat zitten. Ja, oh ja. Oké, okay. hè. Hey. Ja, we gaan naar Sergio, uh, onze zuidenbuur in België. En eerlijk uh, tot het eind. Entertainer voor jou, goedemiddag. Ze heffen glazen met de bazen voor een plek aan de top. Ze zijn nog niets, maar in hun hoofd zijn ze Allah-president. Het mag geen ene woord uit wie je bent, maar wel wie je kent. Maar ik smeer geen honing of stroop om iemands mond. Ik lik geen hielen, ik kus niemands bos. Ik heb best wel wat ambitie met de dingen die ik doe. Ik ruik niet door het slijk, ga niet door de knieën. Alleen zo blijf ik overeind, want ik ben eerlijk e e tot het eind. Ik mis waarschijnlijk wel promotie en word nooit CEO. Ik krijg geen prijs of geen trofee, ach ja, dan is het maar zo. Maar ik heb mijn vrouw, ik heb mijn kroost, ik heb mijn huis en mijn hond. En met wat moeite blijf ik ook nog wel een tijdje gezond. Maar ik, ik smeer geen honing, of stroop om niemand's moed Ik lig geen hieler, ik kust als wat Ik heb best wel wat ambitie, met de dingen die ik doe ik ruik niet door het schrijf, ik raal niet door de knieën. Alleen zo blijf ik op reik, want ik ben ee e e e e Tot de eind. Tot de eind.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 Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rosen zijn die ewigen boeten der Liebe. Maar leider, aber is toch niet zo vergelijkbaar wie ze. Of hoor je liever een Engelse plaat? Kan allemaal op www.zfmartiesten.nl En dit is uh, Yethi Belletti en Kissera Sera Mi Vida. En ik zeg yo. Gaat ze los, hè? Yeti Pelletti. En kissera, mi vida. En de tweede van YouTube, de klokjes met 7 uur. En dat allemaal op 106.9. En DHB Plus. Volgens mij was er een nieuw kanaal. Ik geloof 9a, geloof ik. Ja, als ik het goed heb. Wij gaan verder met Brian Voet en alles. Ik wil jou vertellen wat ik voel.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 mijn alles... Rijnvoet en alles versie 2024, eerder opgenomen natuurlijk. Ja, toen was het iets minder groot, heet. Maar dit was een, een lekkere ja, binnenkomen eigenlijk. En um, ja, we gaan een verzoekje draaien, is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. Die wilde graag een plaatje horen van Marlani. En dit is Mijn Leven. Onder de vraag, om een hoop.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 Ja, daaruit het Gelderland. Maar dan was dit. En aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En dit is mijn leven. En uh, ja, ik ga een uh, plaatje draaien. En dat is uh, ja, voor, uh, voor dit weekend voor de mannen of de vrouwen natuurlijk. Uh, ja, luister maar. Koos over. En uh, ja, slaap vannacht wel op de bank. Schut. Ik slaaf vanavond op de bank bankschat Deze keer krijg jij geen gelijk Ik sla vanavond op de bank bankschat Want mij mag je niets meer wijs Ik slaaf vanavond op Kijk me dan aan Oh kijk me Het is toch een heel lekker nummer hoor, Kleines Kruis, ja. Ondanks dat ze er eentje voor zijn bek hebben geslagen in, in de supermarkt, ja, is het uh, toch wel een, een lekker nummer. Ja, hoe dan ook. Robert van Hemert. Ja. En ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer. Ah, de zomer is wel een beetje tot zijn, nu maar goed. Dit nummer is er niet minder om. Een week uit de kou en uit de drukte, de dus zeven naar het zuiden. Relaxen op het strand, de siesta, er eventjes op zaal. Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen. Ik trouwde haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand. Wat ja, ik troef daar Toen ik haar kuste Ze smaakte Zoet, zout, zuur Ze smaakte na de zomer Ze smaakte Goed, fout, puur. Ze smaakte Ik ga duren met Remia, mijn kop achterste voren. Geen paard, houdt in de voor, als ik straks thuis kom. Voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vrede drankjes tussen, maar wat ik vroeg ze, ai, ai ai toen ik haar kussen. Ze smaakten zoet, zout, zuur, ze smaakten naar de zomer. Ze smaakten goed, fout, duur. Ze smaakten steeds naar meer. Ja, lekker hoor. Hey. Entertainment for you, ja. meer dan radio. Zo so is het, Nick Lowe en Helferboy en Man. Welkom, goedemiddag, entertainment voor je tot de klokjes per 7 uur. Mijn naam is Chris, hij hey, zou zeggen, blijf erbij. Het wel, hè? Hey, ja, Nick is dit. En uh, uit de jaren tachtig, natuurlijk. En Halfenboy en man. En... Ja, ik heb nog een verzoekplaatje eraan, maar uh, uh, dat gaan we dadelijk doen. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Zo is het. En uh, we hebben nog een uh, oude piraatheed gevonden. Henk Wijngaard. En ik moet nog wat jaren mee. Ik kan er niet meer tegen. Al die natte wegen en een tegenligger die zijn velden ligt niet in. Altijd maar rijden En de ruitenwissers dansen voor mijn ogen Swiepen in het ritme van een liedje op de radio Altijd maar rijden Een fijn idee En in mijn oude kloppie Drink ik wat koffie Kles een uurtje weg met een meid Die me feitelijk niks zegt Ik heb mijn eigen zorgen En in de trekkast Gooi ik nog een laatste gulden we gaan op de baan met de pijn van verkrampte benen naar een nieuwe morgen. Oeh, ik moet nog wat jaren mee. Tot aan mijn oude. Oh nee. Oeh, ik moet nog wat jaren mee. Dat is niet zo'n fijn idee. De wegen en een tegenlichter die zijn vuile lichten niet neemt. Altijd maar rijden en de ruitenwissers dansen van de ogen, zwiepen in het ritme van een liedje op de radio. Altijd maar rijden. Is zo'n fijn idee Oeh, ik moet nog wat jaren mee Tot aan een AOW. Oh nee Ja, is lekker hoor. Zo Even zo'n zo ouderwetse piraten knallen uh, doorheen. Ja, Henk Wijngaard en ik moet nog wat jaren mee. Nou, ik ook hoor. Verzoekplaaf aanvragen? Ga naar Billy Ray Shires, een icky, breaky heart. You can tell the world you never was my girl You can burn my clothes when I'm gone Oh, you can tell your friends just what a fool I've been And laugh and joke about me on the phone You can tell my aunts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 All. You can tell your dog about my leg Or tell your brother Cliff Whose fist can tell my lip He never really liked me anyway Or tell your Louise, Tell, tell anything, anything you please Myself already knows I'm not okay Or you can tell my eyes To watch out for my mind It might be walking out on me today But don't tell my heart Achy, breaky heart, I just don't think it understand And if you tell my heart My achy, perky heart He might blow up and kill this man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 Ja, dit zijn toch wel uh, een van de lekkerste country-nummers. Billy Ray Cyrus en Ake Break Your Heart hier uh, bij ZFM Entertainment. Dat tot het van 7, uur op 106.9. DAB Plus 6, uh, of 9A, ja. Een nieuwe frequentie. Hé, hey, ja. Nou, dat is heel wat anders dan blijf van mijn bier af, Hans. Ja, goeiedag. Hey, hoe is het? Ja, zeker. Ja, je moet... Uh, je moet eindelijk weer werken of niet? Ik moet uh, welke eerst mijn vee even klaarzetten, dan komt personeel en dan heb ik zelf nog even een optreden dus. Ah, oké. Okay. En daarna natuurlijk ik weer terug, hè? Ja, ja, ja, oh, dan uh, snel weer terug. Juist. Hé, <laughs> hey, uh, ja, je hebt weer een, een lekkere knallen van een single. Blijf van mijn bier af. Rieter, ja. kom erheen. Ja, kom van het dak af, hè? <laughs> Mooie, ja, dezelfde melodie, maar dan van mijn bier. Juist. Hoe <laughs> kom je erop? Ja, is een... Uh... Ja, de tekst van Django, uh, Bart Larnie heeft hem geschreven. En uh, Frank van Kooijen, die, uh, die had het er zo over. En die zei, dit uh, is een nummer van En uh, uh, ja, Frank heeft er muziek op gemaakt. En natuurlijk heb uh, jij hem opgenomen in de studio. En uh, een mooie clip bijgemaakt. Ja. Dus uh, ja, het is eruit gekomen. komen. Super blij mee. Ja, ja het, is, het is gewoon je feestje natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, sowieso bekende melodie. Dus ja, het, het zingt lekker makkelijk mee. Eén keer te horen en één keer zingt nee. Dus. Ja, ja. <laughs> nou, ja dat, uh, dat is ja, top gedaan. Uh, uh, ja. Ja. Goede beslissing geweest, denk ik. Ja, denk ik ook. Hij doet het goed in de lijst overal, dus uh, ja. lekker. Hey, uh, zit, er, uh, zit er al wat nieuws in het vat? Of, uh... De ideeën liggen klaar. Oké, okay, en uh, moeten we dan ook weer denken aan een uh, bekende melodie? Of, uh... Uh, nee, toch niet. Maar wel weer een feest. Uh, ja, het wordt wel uh, ja, wat leuk. Hij <laughs> ja, mag niet te veel zeggen. Ja, mag niet. <laughs> nee, maar goed, uh, ja, we gaan er zo op wachten, natuurlijk. Hey, maar um, ja, jij, jij bent nog niet zo lang bezig, toch? Ik ben uh, 2,5 jaar geleden, of kijk, 2,5 jaar geleden mijn eerste uh, single opgenomen. Ja, ja, want toen hebben we elkaar gesproken, ja. inderdaad. Ja, wat was er ja. En, ja. uh, en dat sloeg best wel goed aan, zowel België, Spanje en ja, hier ook in Nederland. Ja. Dus uh, in Spanje een paar trainen, België misschien een keer opgetreden, in België verschillende keren. Ja, ik denk, we gaan door. Ik ja. zin in. Oké. Okay. <laughs> nou, en uh, nu staat er al wat gepland uh, voor het buitenland, of niet? Uh, toevallig uh, vandaag heb ik, uh, hebben ze me gevraagd voor een uh, artiestreis. Oké. Okay. Dus, en dat, uh, ja. dat uh, gaat naar Turkije of Spanje? Nee, die gaat naar uh, Duitsland. Duitsland, oké. Okay. Ja, okay. daar heb ik net een bericht van gehad, waarop ik mee wou, uh, en uh, ja, ik heb natuurlijk tour aan. En verder, uh, verder informatie kijk ik nog dus. oké. Okay, okay, dan uh, ja, houden we ons op de hoogte, zou ik zeggen. Ja, doe ik zeker. En ja, op reis gaan ook lekker dus. Ja, nee, dat prima. Hé, hey, Hans, dan hou ik jou niet langer op. En dan oh. uh, gaan wij hem lekker draaien. Dat is helemaal super. Als jij hem dus aankondigt gaan we doen. Nou, beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Blijf van de bier af. Ja, blijf er maar vanaf. af. Nee, <laughs> hey, dankjewel, Hans. Jullie ook hey, tot de volgende. Hoi, hoi. hoi, hoi. Met mijn bier op de park, Te dansen en lette even niet op mijn glas. Doe zij en niet zij, mag ik erbij, lieve schat? Met de lakkozen en mijn bier aan de kant, blijf van mijn bier af. Ik waarschuw je, meer, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, van Jammer glas dan zit je aan mijn de hemel Blijf van de. Dat was er dan Manus Oosting. En daarvoor hoorde je natuurlijk Ja-Hans de Mutte met Blijf van Mijn Bier af. Dit is Timmy Euro. All alone am I. Even terug naar de jaren 70 met Timmy Hero en Allalone MA... hier bij ZFM Entertainment... voor jullie de klokjes van 7 uur. Dit is Martin Doms... en uh, bye bye Belinda. Bye bye Belinda. Rode rozen, rode wijn... kaarslicht en wat manen schijnen. ook al heb ik veel gezuurd... toch is er steeds nog niets gebeurd...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 Hij plotseling heel heet, maar pak ik je zag je dus beet. dus een groot schandaal in die overvolle zaal hier wel welbekende kreet. Doe nou niet, handjes thuis, het is al laat, ik moet naar huis. Het is middernacht, dus ik ga naar huis. Zolang wachten kan. Waar bye, bye, Belinda. Tot jij honderd bent, kus die jou nog iets vent. Waar ee, bye, bye, Belinda. Doe nou niet handjes thuis, Het is al laat, ik moet naar huis. Het is middernacht, dus ik ga naar huis. Nou niet, handjes thuis, het is wel laat Ik moet naar huis Ja dat was hij dan, Martin Doms en bye bye Belinda Hier bij ZFM Entertainment for You En uh, ja, het eerste uur zit er alweer op Dus we gaan langzaam naar het nieuws En dat doen we met uh, Gerrit van Kolen En jij komt en je gaat ja, Dat is een oude parody uh, Natuurlijk op uh, ja, De nieuwe voor van destijds Alleen in een nieuw jasje Ik loop door het huis En ik kijk om me heen Rijkt de geur van jouw zachte parfum. Op de eerste gezicht lijkt alles zoals het zijn moet. Maar vlak bij de deur staat je koffer nog klaar. En ik weet dat je toch weer zult gaan. Je hebt geen idee wat jij me dan telkens aan doet. Je komt en je gaat zoals jij dat wilt. Ook na deze nacht met liefde gevuld. Jij steeds je ogen of sluit, telkens als mijn mond je aan. Lippen kut. Maar waar je aan denkt, daar kan ik alleen naar raden. Mm. Je komt zijn er zo toe terug, zoals jij hebt. Het nieuws op na deze nacht. Met... Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.